3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Premier Rutte is het oneens met directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Die zei dat het kabinet niet extra moet bezuinigen... als de economische vooruitzichten verslechteren. Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij net als Teulings vindt... dat er ook hervormingen nodig zijn, maar hij voegde er wat aan toe. In algemene zin... Denk ik dat tegelijkertijd ook waar is dat je eh, moet oppassen dat eh, er geen situatie ontstaat van te lange, te hoge, te korte. Want als dat zich voordoet, dan ontstaan er ook situaties die schadelijk zijn eh, eh, voor de economie. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe cijfers over de economie. Verwacht wordt dat het CPB voor volgend jaar een fors hoger begrotingstekort voorziet... dan de 3 die volgens de Europese regels is toegestaan. VVD, CDA en PVV gaan vanaf volgende week onderhandelen over wat er moet gebeuren. De Verenigde Staten denken niet dat een man die op het vliegveld van Cairo is opgepakt... een kopstuk van Al-Qaeda is... Al direct na de arrestatie van de man was er onduidelijkheid over zijn identiteit. Egypte claimde dat het Saif al-Adel had opgepakt. Een gezochte explosieven-expert van Al-Qaeda. Maar de man zelf zei dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Het Franse persbureau AFP meldt voor overigens dat de opgepakte man wel lid is van Al-Qaeda maar geen hoge functie heeft. De staking van het grondpersoneel van het vliegveld van Frankfurt moet worden beëindigd. Dat heeft de Duitse rechter bepaald na een kort geding dat was aangespannen door onder meer luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het grondpersoneel stak al bijna twee weken voor betere arbeidsvoorwaarden. Door de staking waren er talloze vertragingen en vielen er vluchten uit. Volgens de exploitant van de luchthaven in Frankfurt is er meer dan 3,5 miljoen euro schade geleden. Bij Lufthansa zou het verlies tientallen miljoenen zijn. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden... in verband met de dood van een 15-jarige Arnhemse. Ze werd in januari doodgestoken vlakbij haar huis. Haar vader, die haar probeerde te helpen, raakte zwaar gewond. De verdachte die vanochtend werd aangehouden... is een jongen van 17 uit Venlo. Hij zou hebben geweten dat er plannen waren om het meisje neer te steken. Maar meldde dat niet bij de politie. Hier werd al een jongen van 14 uit Capella aan den IJssel... een jongen van 17 uit Rotterdam... en een meisje van 16 uit Arnhem aangehouden. Zij zitten allemaal nog vast. Het weer bewolkt en droog. Temperatuur 9 graden AC en een graad of 13 in het binnenland. Morgen verandert te weinig. Vanaf vrijdag meer zon. Schat, waar blijven ze nou. Ik hou het niet meer. Nou, zaakjes vissen en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nou, Zorgeloos verhuizen minder dan je denkt. Erkende verhuizen.nl?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 Goedemiddag. Leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Straks gaat Elma Draaier in onze dagelijkse opinie rubriek en de appeltjes schillen. Elma, jij bent columnist. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over uh, Fries spreken. Als je een melding doet bij de politie, uh, de Staten van Friesland, die vinden in meerderheid, geloof ik, ieder nou, geval een heel groot deel, vinden dat de politie die is tegenwoordig regionaal, bovenregionaal georganiseerd. Dus als je een belt of het andere nummer, dat ja. 0800-nummer belt, dan uh, word je doorverbonden met de meldkamer in Groningen. En en nu willen de staten dat de mensen daar in die meldkamer ook vries spreken. Want anders is er discriminatie. Oké, okay, en je, je bent het er niet mee eens, denk ik? Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee. Gaan we straks horen. Eerst een verrassende nasleep van de huishoudbeurs mogen dan in crisis zijn. De meesten van ons consumeren vrolijk door. En dat gebeurde ook op de huishoudbeurs de afgelopen week. Sommige spullen van deze consumentenbeurs zijn inmiddels onderweg naar straatarme weeskinderen in Oost-Europa. Dat is voor het eerst. Het gebeurt gratis en met goedkeuring van de huishoudbeurs. Verslaggever Dick van der Bos volgde de man die dat voor elkaar krijgt. Kijk, allemaal kleding, bro broeken. Kijk, t-shirts, oranje, hier in Oranje, Holland, he. dat is ook hartstikke leuk voor die kindertjes. Nou, we hebben hier nog allemaal kleurplaten uh, Van Donald Duck. En speeltjes, knuffeltjes allemaal. We staan bij Amsterdam Rai, de plek waar de huisartbeurs net achter de rug is. De meeste spullen hebben de standhouders weer meegenomen, maar zoals altijd blijft er nog een buit over. We treffen een intelligente vrachtwagenchauffeur die hier financieel profijt uithoudt. Voor de babyën, voor de lepeltjes en dit had normaal gesproken weggegooid anders denk ja, u ja ja dit wordt anders weggegooid en dat gaat allemaal weer naar ons toe allemaal weer en wij kunnen het allemaal weer uh, gebruiken en dat gaat allemaal weer naar oost-europa en naar kinderthuizen weer ja de vrachtwagen is van stichting zending over grenzen deze organisatie krijgt van de huishoudbeurs toestemming om producten mee te nemen naar thuishaven Almere directeur peter van der Bijl ziet dan ook de zon opgaan voor oost-europese kinderen nou. Uh, heel veel mensen in Nederland sponsoren ons, helpen ons. Maar daarnaast is het ook een, een heel mooi gegeven... dat we vanuit deze beurs, de Huizenbeurs, maar ook vanuit een andere beurs... heel veel spullen kunnen krijgen. Dat zijn artikelen, uh, schoenen, uh, voedsel. Wat we anders zouden moeten kopen in Oost-Europa voor die gezinnen. En dat we nu niet hoeven te doen. Dus dat betekent dat we nog meer gezinnen kunnen helpen. Aan tafel, aan tafel. Zorbal hier, zorbal daar. Zo een je huishoud, hulp huis! De huishoudbus een paar dagen eerder. Normaal gesproken is dit het toneel van vrouwen die een zuur verdiende geld verbrassen. Maar sinds 2012 noemt de huishoudbus zich plotseling een duurzaam evenement dat vanuit zijn diepste hartstochten bijdraagt aan een betere wereld. We bezoeken de beurs om te kijken wat hiervan te merken is. Flessen voor pannenkoeken te bakken. Worstjes voor mijn man, die vindt mijn man heerlijk. Dat zijn van die worstjes met knoflook. Heerlijk. Zou jullie hebben een drukke dag gehad vandaag? Ja, zeker weten. We hebben veel gelopen en veel geshopt. En dat koop je toch automatisch. Ja, je hebt het misschien niet nodig, maar alleen de funnel dat je naar de uit bent geweest. Ja, dat is het dus. Wat heb jij nog gekocht, Roos? Ik heb pannenkoekmix gekocht. Ik heb een mooie schaal gekocht. Ja, wat heb ik nog meer? Ja, kijk, onze armbanden en mooie, en mooie kettingen. Allemaal lekkere chocolaatjes en uh, weet ik veel, veel op de negen maandenbeurs ook. Ben je zwanger? Ja. Wat heb je allemaal precies aangeschaft? Ja, uh, pff, ja een heleboel. Spenen, flessen. Oh, jij bent ook zwanger? Ja. ja. Dat was wel misschien toch al niet. Te midden van de vrouwen die ruim hun portemonnee trekken, beweegt zich Peter van der Bel. Speciaal voor Stichting Zending Over Grenzen bekijkt hij of de spullen geschikt zijn voor Oost-Europa. Dit doet Van der Bijl al jaren bij kleinere beurzen, maar dit jaar is hij voor het eerst ook welkom bij de huishoudbeurs. Ideaal te geëeld, kloof op psoriasis, irritatie op een droge huid. Dat zou kunnen. Het is helemaal op natuurlijke bestanddelen gemaakt. Het meteen in, het is niet vattig. Oké, okay, dat kan uh, ik jou wat fijn aan hè ja ik vind het prima. ja de neus niet vergeten natuurlijk nou, meneer van der Bijl die smitsen gezicht er helemaal onder nu hoe voelt het hoe voelt het lekker fris ja, ja, ja. ja, het is lekker. ja wat, wat me opvalt als u hier uh, zo loopt dat u niet alleen kijkt van wat kunnen we meenemen maar dat u ook uh, persoonlijke praatjes aangaat met de mensen wat wilt u precies bereiken nou we willen bereiken dat mensen zich ook uh, dat ook standhouders bewust zijn van we kunnen het meenemen naar, naar huis maar we kunnen het ook achterlaten en bij een andere bus hebben we al ervaring dat mensen al op ons rekenen, dat we aan het eind van de beurs komen en dan ook gewoon achterlaten. En dat ik gewoon leuk vind, van, oh, we kunnen ook nog iets voor jullie betekenen. Maar dat is voor deze standhouders nog allemaal nieuw. Okay. Het is on onwetendheid nog dat jullie hier lopen. Onwetendheid, maar de rij werkt heel erg goed mee om bekendheid te geven aan ons project. Ondertussen blijft de huizenbeurs natuurlijk een voortvarend business Ik kom met tas, voor we terug. Okay. Wat is het mooiste wat je gekocht hebt? De verrassingstas. Wat is een verrassingstas precies? Ik weet niet wat er allemaal in zit. Oké, okay, dat maak je thuis open. Ja, maar dan loop je dan gewoon tegenaan en dan koop je het? Ja, er stond bij een verrassingstas voor 10 euro bij Christine Duk. Dus ik denk, nou... Heb je ook nog wat gekocht? Ja, ook heel wat. Veel te veel. Ja, we zijn vrouwen. <lacht> <lacht> en vrouwen willen elke keer iets nieuws. moet vrouwen niet te duur kosten. Dat mag toch? je moet jezelf verwennen. Ja, ja, ja. toch? <lacht> veel materiaal van de beurs wordt normaal gesproken weggegooid. Bijvoorbeeld alle tapijten die de RAI heeft neergelegd in de gangpaden. De zending over benadrukt hoe bruikbaar de spullen vaak nog zijn voor ontwikkelingslanden. Nou, we lopen hier over een heel mooi gekleurd tapijt. En uh, dat houdt mij gewoon bezig, want dit tapijt wordt gewoon weggegooid. En als ik weet, in de vele kinderhuizen waar wij werken in, uh, in Oost-Europa, is helemaal niks. En dat is koud. En dit zou fantastisch kunnen helpen. Dus ik heb al naar gevraagd, dus ik ben benieuwd hoe ze erop reageren vanuit de rij. Van der Bijl kijkt ook met groot interesse naar kleding en schoenen op de bus. Maar deze dure categorie is wat moeilijker om mee te krijgen. Wij verkopen de schoenen hier. Verwacht u dat, uh, dat er veel verkocht wordt? Uh, ik verwacht het niet alleen. Er wordt goed verkocht vandaag. Ja. En, uh, is, de, is de kans groot dat u ook een grote buit overhoudt? Uh, uh, dat verwacht ik vandaag wel. Krijgt okay. ja. u, u alles weer mee terug? Uh, zondagavond. Ja. Okay. Alles gaat weer mee terug. Uh, ja. uh, ik heb hier een meneer uh, staan. Die is van de stichting Zending over Grenzen. Yeah. We zijn Zending over Grenzen, een internationale hulpverleningsorganisatie. En wij mogen van de rij aan het eind op zondag... Alles meenemen wat achterblijft op de stands. Dat is dan voor projecten in Oost-Europa. Voor kinderen in kinderthuizen en voor gezinnen die we ondersteunen. Mochten we daar eind van de middag hier langs lopen op zondag? Uh, dan zou ik u een adres geven. Okay. Hij bood zelf aan als we zondagavond zondag aan langs willen komen. En dan zou hij me kunnen voorstellen aan iemand van het bedrijf zelf. Dus van het hoofdkantoor. Ja. En dan vond u een heel goed idee en was er zeer enthousiast over. Oké, okay, dus u krijgt sowieso op zondag krijgt u het nog niet. Maar eventueel op langere termijn. Ja, want hij had het over. Uh, wij zijn een zeer sociaal bedrijf. En wij hebben vaak restpartijen en daar willen echt ook wat mee doen, dus uh, ja. bij deze. De huizenbus is afgelopen en Van de bui gaat met de buiten op weg naar de inpakloods van zo'n organisatie in Almere. Het is wel creatief ingaan op de mogelijkheden die af en toe ons uh, die voorbij komen. He, zoals we met die beurs in mei doen, dat doen we nu al 15 jaar. En daar rekenen ook de beurshouders, die rekenen op onze komst en zetten ook alles al klaar he, voor ons. En dat uh, ja, is super om mee te maken. Als de spullen zijn uitgeladen, is het de beurt aan tientallen vrijwilligers... om ze in te pakken in dozen met bestemming Oost-Europa. Zo u uh, bent van de dozen? Nou ja, <laughs> inderdaad. We maken wat dozen klaar. en uh, Het moet nog een half jaar goed zijn op de houdbaarheidsdatum om naar buitenland te mogen. Alles in grote containers geraapt. En nu gaat het uh, geselecteerd worden van... Uh, alles uh, wat hetzelfde is bij elkaar. Hè? Tot slot moet bepaald worden waar de spullen van de huisartbeurs terechtkomen. Dat doen we samen met de lokale overheid en met de lokale kerken. En die geven aan van nou eigenlijk zou je daar eens moeten gaan kijken, want dat gezin heeft heel erg veel hulp nodig. Dus echt ook een steuntje in de rug te geven en hen te helpen. Nou ja, goed, en dan geven jullie dit soort producten weg. Uh, hoe reageert de lokale markt daarop? Nou, de lokale markt uh, die reageert er eigenlijk helemaal niet op. Want dit zijn mensen die dit nooit zullen kopen. Die hebben er absoluut geen geld voor. Dus het is wel, kijk, als zij wat zelfstandig kunnen gaan... en zelfstandig kunnen gaan leven, dan gaan ze wel dat kopen. Dus het is alleen maar positief voor de lokale markt. Op lange termijn natuurlijk. Kijk, hier hebben we ook allemaal, allemaal bekertjes, kinderen allemaal. Dan kunnen ze weer wat drinken in doen, koekjes en zo. Ja, dus we zijn er heel, heel dankbaar voor... dat we het allemaal weer kunnen gebruiken weer. Dankbaarheid bij de vrijwilligers van Zending Over Grenzen...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 smile again one day i hope to make you smile again and i will try many times i've been told speaking my just be so I'll. So I'm Michael Kiwanuka. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is trouw- en Vrij-Nederland-columniste Elma Draaier. Elma, opnieuw goedemiddag. We hoorden je net al je bedrijf hebben over het Fries. Wat is er precies aan de hand? Uh, er is volgende aan de hand. Er is uh, sinds 2010 een uh, gemeenschappelijke meldkamer... voor de drie noordelijke provincies. Dus als je de politie wil bellen... dan uh, en die is gevestigd in Groningen... En als je dus de politie wil bellen, vanuit Friesland ook... dan eh, bel je met Groningen eigenlijk. En dan is de kans vrij groot dat je een niet-Fries sprekende aan de telefoon krijgt. En nu willen de staten van Friesland, en althans heel veel partijen daar... die vinden dat dat eh, niet kan en dat dat discriminatie is. Dus die willen eigenlijk dat daar altijd iemand aan de telefoon zit die eh, Friesen in het Fries te woord kan staan. En het gaat over 112, hè? het meldpunt als er 112, gewoon uh, iets ergens aan de hand is. En ook dat uh, andere meldpunt, hè, van minder uh, erge gevallen. Gewoon die centrale meldkamer... Ja. Die, die als je daar naartoe eenmaal... belt, moet je in het Fries kunnen praten, zeggen zij. Dat vinden bijvoorbeeld de VVD en het uh, de, de, de, uiteraard de Friese nationale partij... en nog een paar partijen vinden dat dat uh, eigenlijk zo geregeld moet worden. Ja. PVV vindt het ook, ChristenUnie, PvdA. Ja. Ja. Ja, ja. Jij zei net al, ik ben het daar niet mee eens. Waarom niet? Omdat ik denk, zolang er nog geen muur om Friesland staat... en er nog geen paspoorten nodig zijn om er binnen te komen... hoort Friesland gewoon bij Nederland. En uh, moet je daar niet zo'n heel erg groot probleem van maken... omdat je Nederlands moet spreken af en toe. Ja, dat hoort er gewoon bij als je in Nederland woont. Ja, ja. Aukje de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. U bent statenlid voor de VVD in Friesland. Dat klopt, ja. Tot nu toe klopt alles wat we hier gezegd hebben? Um, ja, nou, de woord discriminatie zou ik niet zo heel gauw in de mond nemen... maar voor de rest klopt het, uh, klopt het ongeveer, ik ja. Dat was uh, de kop in de Leeuwardenkrant, hè? Politie ja, discrimineert Friespreker. Ja, ja, maar koppen die worden altijd gemaakt door krantenmakers... en dat is niet altijd uh, wat, wat partijen er ook uh, direct bij, uh, bij associëren. En hoe zou u het dan willen noemen? Nou ja, ik vind. Uh, wat, wat ik belangrijk vind is dat mensen als ze. Uh, eh, die Friestalen van oorsprong zijn. Uh, in moeilijke situaties zitten. en dat is spoedeisende hulp natuurlijk. of in zorgsituaties. dat ze wel hun uh, moedertaal zouden uh, moeten kunnen spreken. En wat mij betreft is dan niet zo dat. Uh, dat de politie daar ook. Uh, Fries op terug hoeft, uh, hoeft te spreken. maar dat je, dat je wel je verhaal kwijt kan. En. Uh, ja, Fries is gewoon een tweede rijkstaal. Uh, dus uh, we hebben het Nederlands als rijkstaal. maar ook het Fries is een rijkstaal. Um, en dan denk ik dat het ook helemaal niet zo ingewikkeld te regelen zou moeten zijn... Um, dat er ook mensen aan de telefoon zitten die het Fries kunnen verstaan. Ja. We gaan er dus zo even verder gaan. Eerst even luisteren. Want in Friesland brengt het deze zaak behoorlijk in beroering. Ja, maar ik krijg de situaties is Het is toch wel heel makkelijk om die eerste taal te praten. Nou, een idee is om uh, maar een soort menu te werken... Dus bellen en dan uh, de kaart van Wollejo uh, in het Hollands of Wollejo in het Friesk. Ja, maar is dat handig? Had je bronnen, Nee, dan is het net handig. Ja, dat was een stukje van Omroep Friesland. Daar wordt er dus ook volop over gediscussieerd. Uh, uh, ja. je, je zou kunnen zeggen, Elma, van ja, als, je, als er iets ergs is, dan spreek je je moedertaal. En dan ga ja. je niet nadenken van welke taal zou ik nou eens gebruiken. Nou, volgens mij kun je dat argument ook precies omdraaien. Juist als je in nood zit, dan is er je veel aan gelegen dat er snel iets gebeurt. Dus dan kun je ook altijd veel meer dan je denkt. En je bent veel uh, alerter dan je denkt. Dus kun je ook heel goed Nederlands spreken. Ja, mevrouw de Vries, is het voor sommige mensen een probleem, echt praktisch... Nee hoor, ik denk dat de meeste mensen wel Nederlands en Fries spreken. En het is voor mij ook niet zo van, uh, het moet dwangmatig omdat het per se moet. Uh, maar je hebt gewoon wel mensen die gewoon eigenlijk altijd Fries spreken. Die zo uh, opgevoed zijn, die dat in hun jeugd altijd uh, gesproken hebben. Ja, en maar die dat elke als automatisme, ook in een situatie elke... ook, ook gaan praten. En dan denk ik van, nou, dan moet het niet zo kunnen zijn... dat als je gewoon een tweede Rijkstaal spreekt, dat je dan niet verstaan wordt. Elma? Ja, maar ten eerste heeft natuurlijk elk, uh, elke Fries kind en elke Friese volwassene leert ook Nederlands op school. Dus misschien dat u ergens nog een 80-jarige in een klein dorpje vindt dat geen Fries spreekt, maar al die andere wel. Geen Nederlands, ja. En, en Nederlands spreekt. En dat tweede van die rijkstaal, natuurlijk is het een volwaardige rijkstaal, maar u, u draait het een beetje om, want dat betekent natuurlijk niet dat, je, dat die Nederlands geen volwaardige rijkstaal meer nee, is. Nee dat zeg ik ook niet. Dus nee, allebei. Klopt. Maar goed, er is ook bijvoorbeeld, hè, je, kan, je hebt ook de mogelijkheid om het, om het Fries bijvoorbeeld in de rechtbank te spreken. Dat het heel raar zijn dat je zegt van ja, ik, ik mag dat bij de politie niet. Um, komt wat mij betreft nog bij: er zijn uh, sinds 2001 ook uh, bestuursafspraken tussen het Rijk en de provincie uh, gemaakt waarbij het Rijk ook aangeeft dat we zullen bevorderen... dat mensen uh, passief in ieder geval het Fries kunnen volgen... als het gaat om, uh, om Friesland. Ja, um... maar goed, kijk, die rechtbank, dat is wat anders. Dan sta je fysiek daar in de rechtbank en je moet je verhaal doen. En, nou, en dan, dan is er ook geen verplichting dat je daar uh, een Friese uh, officier voor je hebt... maar die, die kan wel zorgen voor een tolk. Maar we hebben het hier over een bovenregionaal uh, meldpunt. Mm -hmm. En dat zal steeds meer gaan gebeuren. Want er zijn allerlei plannen voor die, van de, de drie noordelijke provincies... om te gaan. Samen en dan zullen dus die Friese, uh, zullen dan steeds eisen... ja, wij moeten iemand die Fries spreekt aan de telefoon hebben. Ik bedoel, nogmaals, zolang er geen muur staat om Friesland... hoort Friesland gewoon bij Nederland. En, ja. en zijn er twee, uh, gelden daar heel toevallig twee voorwaardige Rijkstalen... maar dat betekent niet dat het exclusief Fries is. Maar goed, de vraag is ook niet of, of ze Fries spreken. Het is het vraag om het te verstaan. Ik denk dat dat heel relatief eenvoudig te leren is. En dat is op zich heel raar, want het is standaardprocedure... blijkbaar bij, de, bij, de meld, bij het meldpunt om over te vragen of men over kan gaan op het, uh, op het Nederlands. Terwijl er misschien best wel iemand is die dat Fries verstaat. Maar dat gebeurt ook in de vraag. praktijk. He. Daar heb ik uh, in een van de kranten gelezen... dat als iemand echt niet uit zijn woorden komt... dan uh, gaan ze even op zoek naar een collega... die dat een, uh, die dan zo nodig uh, dat kan vertalen of dan nee. even het overneemt. Dus ja. zo uh, heet wordt de zoek nou ook weer niet uh, gegeten. Maar om dat te gaan eisen, dat lijkt me toch wat vergaand. Mevrouw De is... Vries, waarom is het ja. zo belangrijk voor u? Nou, ik denk dat het, het, is, het Fries is toch ook wel een, een bedreigde taal. En ik vind dat je uh, mensen ook de mogelijkheid moet geven om in moeilijke situaties en ook in zorgsituaties uh, de taal die ze van oorsprong hebben geleerd, dat ze die kunnen spreken. Maar er moet dus altijd iemand op dat meldpunt zitten die Fries verstaat? Ja, maar jullie doen net of het Fries een verschrikkelijk lastige taal is Nee, dat valt begrijpen. wel mee. Nee, ik denk dat het eenvoudig is en er zijn ook afspraken gemaakt met het Rijk. Ik bedoel, als het Rijk het niet wil, dan moeten ze die afspraken ook niet maken met de provincie Friesland. Dat ze zeggen van, uh, wij willen het politiepersoneel cursussen aanbieden om, om ze passief die kennis te vergaren. Het is ook alleen maar dat je kan begrijpen wat er gezegd wordt. Ja, ja. En ik denk dat dat niet te veel gevraagd is. Maar waar ben je bang voor? Dat Nederland vervriest? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Dat, dat, dat vind ik helemaal. Mijn, dat is mijn angst in elk geval niet. Maar ik, ik vind wel dat uh, de Friese misschien zich toch wel een klein beetje. Uh, uh, belachelijk maken hiermee. Mm. Ik bedoel, om hier zo'n punt van te maken. Dat, en ik zeg dat met alle liefde voor de Friese. Ik ben er zelf geboren, dus ik vind ook dat ik maar een heel klein beetje recht voor spreken heb. Maar uh, ik, ik, hier moet je gewoon niet oversturen. Het is niet zijn goed, goed voor het imago dingen... van de Friese, zeg je? Wat zeg je? Het is niet goed voor het imago van de Friese. Nou, nee, dat ook niet. En en ja, als ik zo las op de, op de website van de de Courant, dan zijn ook Friesen dat wel met mij eens. Dat zijn ja. natuurlijk fanatieke Friesen. Het is ook een beetje nationalistisch natuurlijk. En dat vind ik helemaal niet zo prettig. Ik bedoel, zo, zo eh, eh, dit, het is zo belangrijk. Nou maar het gaat om mij betreft Mevrouw de Vries, tot slot. Dus, dus niet om nationalisme of het, het moeten of het drammerige, Absoluut niet. Dat beeld wil ik juist ook niet neerzetten. Ik, ik vind het juist belangrijk dat mensen in moeilijke situaties, als ze in nood zijn. Uh, ...dat ze daar op een goede manier ook uh, gehoor kunnen vinden. En, ja. en daar gaat het mij om. Het gaat mij niet om het drammeren van het moeten. Ik bedoel, uh, ik ben niet van de taaltaliban wat dat betreft. Dus ik vind, het, ik vind dat je die, die, die mensen die, uh, die, dat, die dat gevoel gewoon hebben... ...dat ze zich het best kunnen uitdrukken in het Fries. En ik denk dat het technisch ook niet zo veel kan De tegenstelling gerekenen. is helder. Hoe gaat het concreet verder? Is er een meerderheid in de Staten? Ik denk het wel. En de, de burgemeester Kronen die, die zeg maar de korpsbeheerder is... Burgemeester die, van Leeuwarden, ja? Ja, die, die heeft ook gezegd, van, nou, ik ga het in elk geval bekijken. Ik, ik wil er ook naar kijken van hoe het geregeld is. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. En ik denk dat je het ook praktisch moet oplossen. Kijk, okay, dus nou. als er ook technisch iets niet te regelen is, dan hoor nou, je, dan je het mij ook nooit horen. Nee, nee. Wordt ongetwijfeld te volgen. Aukje de je de Friestaten licht voor de VVD in Friesland en uh, Elma Draaier. Hartelijk dank. Graag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 All Things, DB Clifford brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog even op de website Dit is de Dag.nu. Kunt u ook uw ervaringen met regelzucht melden. Uh, na het nieuws van half de Villa, Villa Vepirol, Ger Jochems en Tesselblok. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, goedemiddag. Er waart een golf van arrestaties onder hackers, wereldwijd. Ze worden verdacht van cyberaanvallen op staatsinstellingen en zo meer. Vannacht nog werden er 25 van hun nest gelicht. Bruno Brenno de Winter, die kennen jullie wel, internet-expert, journalist. Hij was bekend van uh, het kraken van de CV-chip, of van de OV-chip, moet ik zeggen natuurlijk. En hij gaat ons vertellen wat er gaande is. En verder gaan we het hebben over de Republikeinse voorverkiezingen in Amerika met Chris Keijnen. Het schijnen de meest bizarre voorverkiezingen ooit. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Premier Rutte is het oneens met directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Die zei in de Financial Times dat het kabinet niet extra moet bezuinigen als de economische vooruitzichten verslechteren. Rutte zei dat je in het algemeen moet oppassen dat er niet te lang te hoge tekorten zijn. Dat is schadelijk voor de economie, zei hij in de Tweede Kamer. De staking van het grondpersoneel van het vliegveld van Frankfurt... moet worden beëindigd. Dat heeft de Duitse rechter bepaald na een kort geding... dat was aangespannen door onder meer luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het grondpersoneel stakt al bijna twee weken voor betere arbeidsvoorwaarden. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk, vijf kilometer. Dat komt door een wagen met pech. De spitsstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij te beluisteren hier op deze zender Radio 1. Vrijdag zijn er verkiezingen in Iran. De oppositie is daar al een jaar lang in huisarrest. En de mensenrechten worden er meer en heviger geschonden dan ooit... volgens Amnesty International. Daarover onder andere na vier uur in ons buitenlandpanel. En daarvoor, wie wordt de republikeinse uitdager van Obama... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Hoe nationalistisch zijn de Canadezen? En een warm welkom voor een nieuw literair tijdschrift, Das Magazine. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site VilaVPRO.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Vannacht zijn in Spanje en Zuid-Amerika 25 mensen gearresteerd. voor het plannen van cyberaanvallen tegen staatsinstellingen en andere organisaties. Sinds half februari gaat er een ware golf van arrestaties over de hele wereld. De hackers plegen deze internetaanvallen anoniem en georganiseerd. En eerder werden in Nederland ook al verschillende personen gearresteerd... vanwege systemen. Maar de vraag is eigenlijk, gaat het hier nou om een criminele organisatie... die wereldwijd de rechtsorde verstoort? Of zijn het activisten die zich inzetten voor een betere wereld? Openbaarheid en dat soort zaken. Aan de lijn, Brenno de Winter, hij is IT-expert, journalist... hij werd zelf bekend onder andere voor het kraken van de OV-chipkaart... om de zwakheden daarvan aan te tonen. Brenno de Winter, goedemiddag, welkom. Een hele goede middag. hi. 25 arrestaties, dat is een gecoördineerde actie geweest? Ja, dat is een uh, goed gecoördineerde actie van Interpol geweest... Um, in vooral de Spaans landen. Um, tegen een aantal mensen die ervan verdacht worden... Uh, in ieder geval herrendet hebben ingebroken... En uh, ja, computer, uh, computers dus te hebben gekraakt. Ja, het moet wel enorm uh, eerloos voor deze mensen zijn die gepakt zijn op deze manier. Want dit is nou precies, zijn ze gepakt op hun specialiteit. Namelijk anoniem op het net rondwaren en inbreken. Ja, dat is inderdaad niet helemaal uh, gelukt. De actie heette trouwens ook de operatie Unmask. Mm -hmm. uh, dus bij deze. Een masker? Ja. ja, precies. Uh, het is gelukt in zoverre. Um, ze zijn natuurlijk nu nog verdachten en aangehouden. Er zijn computers eh, in beslag genomen. Het zou gaan om zo'n 250 items of IT-equipment. Nou, dan heb je het dus vaak over computers en gegevensdragers. Mm -hmm. En eh, dat zal nu de komende tijd onderzocht moeten worden. En dat zou nog wel eens lastig kunnen blijken. Het klinkt alsof de FBI en andere organisaties eh, daar eh, extra fanaat achteraan zitten. Waarom is dat eigenlijk? Is het zo ernstig wat ze doen? Nou, het is vooral heel erg gênant wat zij doen. Uh, wat ze hebben gedaan is her en der op de wereld inbreken. Maar vooral in Amerika heb je gezien dat van de FBI zelf gegevens op straat uh, zijn gekomen. Dat van politieorganisaties gegevens op, op een website die heet Ampest zijn gezet. Mm -hmm. In Nederland hebben we een voorbeeld gehaald van iemand die is aangehouden voor het dreigen om het, het oud-personeelsbestand van de KLPD op straat te leggen. Ja, als je gaat ruzie maken met de politie, dan kun je er ook op gaan rekenen... dat ze natuurlijk een keer iets meer dan gemiddeld hun best gaan doen. De naam viel ook van Anonymous bij uh, het hacken van, van die site van Stratfor... Hè? die private inlichtingendienst, zal ik het maar noemen... waar Wikileaks ook mee naar buiten is gekomen. Ja, er zijn um, uh, altijd de stemmen die zeggen dat er een aantal mensen... die bij Anonymous zeggen te horen, hè, zogenaamde Anons... dat die ook gerelateerd zijn aan Wikileaks. Sommige mensen zeggen zelfs dat uh, Julian Assange een Anon is. Uh, maar dat die banden kort zijn of de relaties daarbij zo goed mee zijn... dat, dat was al een tijdje duidelijk. Mm -hmm. uh, en zij brengen nu inderdaad uh, allerlei gegevens naar buiten. Dus de interne e-mails gaat het dan om... Eerder lagen er al creditcardnummers van de klanten van Stretford op straat. En dat is meteen ook het twijfelachtige aan die organisatie. En je kunt zeggen van nou documenten stelen, daar zou nog misschien niet Robin hoods achter kunnen zitten. Maar de burgers die gewoon klant worden bij een bedrijf om daar dus de gegevens van op internet te zetten. Ja, dat is natuurlijk toch wel een andere categorie. Ja, suggereert dat niet dat er eigenlijk sprake is van verschillende uh, individuen, organisatietjes? Of is het één grote criminele club? Nee, dat is te kort door de bocht om dat te zeggen. Het, het is een los- vast verband van een aantal hackers. Dus sommigen zijn heel goed, sommigen zijn zeer aantal van kwaliteit. Um, en zij werken soms bij operaties maar in groepjes al samen. En een aantal die zeggen dus dat zij hebben samengewerkt bij het kraken van KPN. Mm -hmm. Nou, ja. dat is op, van buitenaf allemaal heel erg moeilijk te beoordelen. Jij kent, dat... Jij kent sommige van die, van die uh, hackende activisten, hacktivisten worden ze genoemd hier in Nederland, hè? Ja, zeker. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat weet je van hem? Wat zijn dat voor jongens? Zijn dat bevlogenen? Zijn dat verveelde Zuckerbergs uh, ah, daar... bijvoorbeeld? Nee, je ziet, je ziet ook daar gewoon de, de twee soorten. Een aantal die, die denken dat zij alles mogen maken omdat zij het nu eenmaal zijn. En je hebt een aantal mensen die, die uh, zich oprecht boos maken over dingen. Zoals uh, bijvoorbeeld al begonnen met Wikileaks, met het dichtdraaien van die geldklaan door Visacard... Dat roept dan woede op en uh, je ziet een aantal van die jongeren... Uh, dat ze dat op deze manier uiten. Je zag ook na de arrestatie vannacht dat de website van Interpol zo'n 20 tot 30 minuten heeft platgelegen. Ja, precies, want ze, ze kunnen wel een wraakactie verwachten, want dat is steeds gebeurd, hè, als er iemand van Anonymous of als Wikileaks werd aangepakt, dan volgden er behoorlijk fikse platlegacties. Ja, ik heb er geen seconde minder om geslapen dat uh, ik 20 of 30 minuten niet op de website van Interpol kon. Dus een effectieve, effectieve activiste, dat zijn het dan op dat moment zeker niet. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk e-mails van wordt naar buiten brengt en dan gaat straks blijken dat er bijvoorbeeld echt hele grote misstanden plaatsvinden. En dan hebben ze wel een probleem, denk ik. Ja, want dan Stratford. ga je met echt hele serieuze jongens uh, ga je de strijd aan, hè? Ja, dat ga je. Uh, de, kijk, Stretford en, en natuurlijk ook de Amerikaanse overheid, uh, die denken hier niet heel erg lichtzinnig over, nee. Nee, uh, dus er zijn meer arrestaties te verwachten, denk jij? Ja. Dat, dat, uh, ook, dat zal ook wel in Nederland gaan gebeuren. Kijk, ze hebben hier uh, ook best wel grote wapenfeiten gehad... en heel veel van die uh, zaken zijn uiteindelijk toch uh, zijn ze tegen de lamp gelopen... of zijn er in ieder geval nu verdachten... die zich straks voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Ja. En of ze de goede te pakken hebben, dat gaan we dan wel horen... maar dat zullen er ook wel inderdaad tussen zitten. Dat kan haast niet anders. Ja, hey, Brenno, tot slot en kort als het zou kunnen. Uh, kun jij enige sympathie voor deze acties opbrengen of totaal niet? Ik vind het niet zwart-wit, dus ik vind het uh, kort is natuurlijk altijd ja nee. Ja. Um, ik heb geen enkel begrip voor mensen die gegevens van, uh, van burgers op straat gooien. En zeker geen creditcardnummers of persoonlijke gegevens. Helemaal niet van een dating site de logins. Um, ik kan me soms wel voorstellen dat als er echt grote misstanden te bewijzen zijn, dat je dan het hacker een keer zou inzetten. Maar daar moet je wel heel terughoudend mee zijn. Ik zou het zelf niet snel doen. Oké, okay. Brenno de Winter, hartelijk dank.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 tijd voor Metropolis Radio. De hele week in het teken van het smachten naar eigen grond, grenzen en cultuur, oftewel de kleine maar ook de grote nationalistische droom. Gisteren kon u horen dat veel Italianen er nog behoorlijk mee zitten. De pijnlijke samenvoeging 150 jaar geleden van tientallen koninkrijkjes en hertogdommen tot één staat. Het zuid dus eigenlijk leeggeroofd. Waarom wordt dat verhaal niet verteld? Per dit questo è stato considerato per molti het is jarenlang beschouwd als een ongemakkelijke waarheid. En degene die er melding van maakten, voornamelijk historici uit het Zuiden, werden in de landelijke media een beetje weggemoffeld. En dat is nog steeds zo. Dan Canada. Daar is het de overheid aardig gelukt om de burgers een bevredigend nationaal gevoel te laten beleven. Met goedkope drank, veel gezang en gratis vlaggen zijn ze daar een heel eind gekomen, ontdekte Margot Mignon. Oh, hier is iemand die uh, in zijn voortuin de vlag aan het hijsen is. What are you doing? Hey, I'm uh, just putting up the flag. Why? Well, because I do it every morning. I'm proud to be Canadian. How long have you been doing this? I've been doing this 15 years, ever since the government first started giving flags out. There. Dus de Canadese overheid heeft jarenlang gratis vlaggen uitgedeeld om de nationale trots te bevorderen. And you liked it? Oh yes. Deze man in Gibsons, hij is dus al 15 jaar, elke morgen in zijn voortuin de vlag. Veel mensen in Canada doen dat en de overheid stimuleert het. Overal zie je vlaggetjes: op kleren, in winkels en op scholen. Alles is Canada. De Canadese belastingen, de Canadese posterijen, Canada-benzine. Veel vergaderingen beginnen ook standaard met het zingen van het volkslied. Zoals hier in de Legion in Gibsons. De Legion is een instituut in Canada. We'll Canada. De our home and we land. True victory, love, in all our sons command. The Legion is een buurtcentrum waar geld wordt ingezameld voor veteranen en hun families. Er wordt gezorgd voor traumaopvang, ze krijgen beurzen om te studeren... en ze worden geholpen een baan te vinden. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Oké, de meek is... Like Dat 831. Oké, mijn nummer 304. mijn. mine. That's Farleen. Hier gaan go. De Legion zamelt geld in met allerhande activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld twee keer per week vlees gelood. How do you like it? Uh medium rare preferably. Oké. Okay. Elke vrijdagavond kan iedereen in het dorp lekker en goedkoop komen eten en er spelen bandjes. It's very nice. It's a nice place. And we welcome everybody and we have young people here doing tonight there's a band. there are great. I'm going home to put my makeup on, my dancing shoes. I'm coming back. Er is bingo, er zijn pokertoernooien er worden diepvriesmaaltijden aan senioren verkocht. En elke ochtend kon je gratis komen fitnessen tussen vitrines vol vaandels, medailles en uniformen. De militaire kapel komt er oefenen en de jeugdafdeling van de strijdkrachten heeft er ook allerlei activiteiten. En het is voor iedereen toegankelijk. De meeste inkomsten van de Legion komen uit de bar. Het bier is er veel goedkoper dan in het café, dus dat trekt veel mensen. De Legions zijn best groot. Bijvoorbeeld hier aan de Sunshine Coast met 28.000 inwoners zijn er zes legions. En in Gibsons waar we nu zijn heeft de legion 700 leden en honderden bezoekers op een bevolking van nog geen 4500 zielen. Er zijn legions in heel Canada. Girls and boys, I'd like you to sing with enthusiasm and pride. This is our national anthem. We zijn hier op Gibson's Elementary. Net als op alle basisscholen in Canada wordt het volkslied elke week geoefend. Uit onderzoek blijkt dat Canadezen bijna net zo vaderlandslievend zijn als Amerikanen, maar om andere redenen. Amerikanen zijn vooral trots op hun politieke invloed in de wereld en hun militaire macht. Terwijl Canadezen trots zijn op hun sociale voorzieningen en de manier waarop minderheden worden behandeld. In de meeste voormalige koloniën, en Canada was een Engelse kolonie, is de vaderlandsliefde groter dan in landen die al langer bestaan. Waarschijnlijk speelt ook een rol dat Canada, met een bevolking van 33 miljoen mensen, zich graag wil profileren tegenover buurland Amerika, dat meer dan tien keer zoveel inwoners heeft. En morgen gaan we in Metropolis naar België. Daar dromen nationalistische studenten van een eigen land met een eigen volkslied. Ja, ik echt kippen wel van als je dat hoort. Ja. Is, het is echt een strijdlied ook. Een, een strijdbaar lied. En het geeft echt een, een viergevoel. Ja, de barret gaat weer op. Ja. <laughs> eigenlijk moet de barret nieuw op het acht. Ja, eigenlijk moet het zo. Ja. Ja, dan mag je niet meer pit op. Je, moet je legt je hand op je hart. Dus. Dat morgen in Metropolis Radio. Chris Keijne, collega van de televisie. Hallo. Hallo, goedemiddag. En ook de Amerika-deskundige. Uh, we gaan het over de Republikeinse voorverkiezingen hebben in Amerika. Uh, de meest bizarre ooit, zeggen sommigen. Daar komen we wel een keer op terug. Het is een feest. Uh, het is een feest. <laughs> nou, de winnaar van die voorverkiezingen die neemt het in ieder geval in november op tegen president Obama. Maakt die ook kans? Gaan we het ook allemaal over hebben? Uh, we willen het daar nu over hebben, omdat er gisteren verkiezingen waren in Arizona en Michigan. En daar is iets zorgwekkend zouden sommige mensen zeggen, aan de hand. In, In ieder geval, geval iets opmerkelijks, opmerkelijks ja. want kandidaat Romney heeft uiteraard gewonnen in Michigan 41 procent. Maar zijn tegenstrever, de godsdienstwaanzinnige Santorum... <laughs> uit, helemaal uit nowhere, krijgt daar ineens 38 procent van de stemmen. Ja, nou, kijk, godsdienstwaanzinnige, dat zeg jij. Dat vinden ze oh, in Amerika... Ik Ameri heb een paar stukken zit, zitten lezen. Ja, die maar het die... punt is, dat vinden ze in Amerika niet. Althans, nee, dat uh, Heel veel mensen in Amerika vinden dat niet. Dat blijkt. Overigens komt hij niet van nowhere. Want hij had de laatste drie voorverkiezingen in Missouri... Colorado en uh, Minnesota had hij ook gewonnen. Dat was mm -hmm. vorige week. En dat was al, dat was al behoorlijk verrassend. Hij is vanaf, vanaf december is hij met een enorme opmars bezig. En uh, je zegt uiteraard heeft Romney gewonnen. Maar hij komt er vandaan. Hij komt er vandaan. Hij is geboren in een buitenwijk van Detroit. Zijn vader is er uh, drie termijnen gouverneur geweest uh, een jaar of dertig, 40 geleden. Um, maar... In de laatste peilingen gisteren stonden ze echt nek aan nek. Mm -hmm. En hij heeft nu weliswaar gewonnen, maar met uh, 3% verschil... wat in de praktijk ongeveer in dit geval 30.000 stemmen is. Dus dat is een en, hele nipte overwinning. Dus, en um, was dat, denk je, zoals het zo vaak gebeurd... omdat hij even een, een gekke misser ook nog heeft gemaakt op het laatst... waardoor dit zo was? Of heeft dit gewoon nou, echt te maken de, dat het een, een, een, een echte strijd is? Het is een, het is een echte strijd. Wat, wat er gebleken is, opnieuw... Uh, is dat Mitt Romney gewoon geen duidelijke, sterke kandidaat... voor de Republikeinse Partij is. De Republikeinse Partij is heel erg gespleten... in een, een radicale uh, anti-overheids- en, en ook religieus radicale tak. Dat, is, die party dat zijn Tea Party. Mm -hmm. Niet Tea Party-achtig, ook Tea Party mm -hmm. en religieuze radicalen. Dat zijn de mensen die op zijn toren hebben gestemd. En een gematigder deel, wat uh, over het algemeen op Mitt Romney stemt. Um, maar, um, maar dat doen ze dan gewoon omdat ze Obama niet willen. Niet zozeer omdat ze met Romney zo'n goed... Met, met Nee, Romney, Romney is een, een, een, een vaag gebleven kandidaat. En is ook een kandidaat die ideologisch nogal gewisseld heeft. Een van zijn zwakke punten ten opzichte van, van Santorum is bijvoorbeeld dat hij, dat hij vroeger abortus uh, uh, goedgekeurd heeft. Uh -huh. Nu zegt hij dat hij dat niet meer doet. Uh, hij heeft als gouverneur van Massachusetts een healthcare plan ingevoerd. Wat ja, hij... heel erg lijkt op dat van Obama. Dat wordt voortdurend tegen hem gebruikt. En bovendien, hij is. Filthy rich. En hij heeft één hij heeft een, een beetje onhandige eigenschap. Hij kan vrij goed campagne voeren als hij zich aan een script kan houden. Maar als hij van dat script moet afwijken, als hij gaat improviseren dan begint het een beetje te lijken op die, die Faulty Towers aflevering... met John Cleese, Don't Mention the War. Yeah, want, yeah. Don't Mention My Money. Don't Mention My Money. En dat yeah. is wat hij ieder, iedere keer doet. Hij, hij sprak in Detroit voor een uh, uh, verzamelde menigte. En dan ging het natuurlijk over de auto-industrie... en hoe die enorm van Amerikaanse auto's hield... en hoe belangrijk dat was, want Michigan is de staat van de auto-industrie. En toen zei hij, ja, ik hou ontzettend van Amerikaanse auto's. Mevrouw heeft een aantal Cadillacs. Yeah. Ja, Handig. Is niet echt handig nee. als je uh, in een tijd waarin iedereen zegt: uh, Wall Street tegen Main Street. Hè, de, de rijken worden maar door deze regering in de watten gelegd. En, en, en worden uit. Worden, hè, de bail-outs van Wall Street. Dan is het niet handig als je dat soort nee. opmerkingen. En iedere keer. Don't mention the war, iedere keer zegt ja. hij iets, waardoor blijkt hoe verschrikkelijk rijk hij is. Maar over dit voorbeeldje van, van die Cadillacse klas ergens dat hij dan weer een, een, een, een schijnbaar, een soort van ontwapenende opmerking daarover gemaakt had, die hem dan weer. Hij heeft daarna gezegd, ja, ik ben wie ik ben... en ik zeg af en toe domme dingen. Ja, dat is ja. zo, maar... Uh, ja. het, wat heel zorgelijk voor hem is, want je kan zeggen... ja, het is een, een onopluchting dat hij, voor hem dat hij gewonnen heeft in Michigan... maar het is maar een hele kleine opluchting, want... Michigan is geen religieus uh, rabiaten staat... met heel veel uh, erg radicale mensen die, die op centrum zouden stemmen. Mid Michigan is een zogenaamde blue-collar state. Het gaat daar heel erg over industrie, over werkgelegenheid. Veel lagere middenklassen en, en arbeiders. En als je de exit polls bekijkt, dan hebben die... In overwegende mate voor Santorum gesteld en niet voor Romney. Mm. Nou, kan je, nou kan je zonder dat soort stemmen wel Republikeins kandidaat worden. Maar het is heel moeilijk om zonder dat soort stemmen uh, de nationale verkiezingen ja. te winnen. Even over het karakter van die Santorum. Want ik zei: zei Godzijdank, waanzinnig, is misschien een beetje sterk uitgedrukt. Maar ik zei het niet helemaal zonder reden. Nou ja, in, in onze ogen ziet, wel, maar. De man ziet overal bijvoorbeeld een complot achter tegen christenen. Zelfs het pleidooi van Obama voor beter onderwijs ziet hij op een ingewikkelde manier ja. als een complot tegen christelijke jongeren. Ja. om ja. van het geloof af te houden. Ja, om ze links hij te maken is, met name. Hij ook, is waanzinnig he? tegen de scheiding tussen kerk en staat. Als hij daar iets over leest, dan moet hij daarvan Zoals een, een uitspraak van Kennedy, weet je wel. Nee. Precies. John F. Ja, grappig genoeg ook, is dat. Trouwens, die uitspraak deed hij dit weekend. Uh, dat John, is een uitspraak van Kennedy, even terughalen, in 1960. John F. Kennedy heeft dat... Toen als hij, Toen hij als katholiek, als, als, als eerste katholieke kandidaat... die kans maakte om president te worden... wilde hij toen het protestante electoraat geruststellen. En zei dus van, als ik straks president ben, zal ik... Geen geen bevelen van de paus aannemen. Ik ben voor scheiding van kerk en staat. Daarover zei Centorum nu... Uh, als ik die toespraak lees... dan ga ik over mijn nek, ja, zei hij ja. die, die letterlijk. Gek genoeg heeft dat hem waarschijnlijk juist... een hoop katholieke stemmen in Michigan gekost. Omdat katholieken juist... Heel blij waren met die opmerking van Kennedy. Maar het toen, heeft hem in de de eerste... stemmen waarschijnlijk opgeleverd. Wie ja. weet? Oh, ja. Ja. <lacht> ja, het is natuurlijk. Dus eigenlijk moet ik mijn eerste indruk, waar ik mee begon bij jou, Chris, moet ik eigenlijk omdraaien. Het is eigenlijk een wonder dat hij het gered heeft, die Romney. Nee, het is weg? geen wonder dat hij het gered heeft. Uh, hij heeft al de hele tijd voorgelegen en pas de laatste dagen kwam Centorum ja. langs zij. Dus het is geen wonder. Het zou alleen nog veel erger zijn geweest dan deze kleine overwinning... als hij het niet gered had. Precies. Mm -hmm. Nu hebben we het steeds over uh, Romney en, uh, en Santorum. Het lijkt het wel of het tussen die twee gaat. Maar we hebben ook nog twee anderen. Mm -hmm. Newt Gingrich, de voormalig voorzitter van, de, van het Huis van Afgevaardigden. En, en dan Paul. Ja, een Paul, die hebben we ook nog. Zijn die nu helemaal uh, uit de kijker? Of? Nou, okay. Ron Paul is, uh, uh, uh, uh, is nooit echt een serieuze kandidaat geweest. Die doet, die doet al sinds mensenheugenis mee aan de Republikeinse voorverkiezingen. En die wint nooit, omdat het een Dat omdat naar zijn baan. Heel, heel speciaal hoekje van het electoraat... bedient namelijk een, een, heel isolationistisch... en nog veel meer tegen de overheid dan, dan alle anderen. Maar Newt Gingrich, die namelijk in het najaar de grote bedreiger van Mitt Romney was. Want dat, daarom is het zo'n feest, deze race. Iedere keer lijkt Mitt Romney weer op te krabbelen En dan stapt een van die anderen weer uh, als tegenstander naar voren. Uh, Newt Greenwich kan je nog niet uitvlakken. Volgende week, dinsdag, dan wordt het weer een hele belangrijke dag. Het is Super Tuesday, dan wordt er in tien staten gestemd. En dan uh, zijn de belangrijke staten Tennessee, wat een zuidelijke conservatieve staat is. Ja. Georgia, wat een zuidelijke conservatieve staat is. Daar moet Mitt Romney bewijzen dat mm -hmm. hij ook in dat soort staten kan winnen. Ja. En Ohio, wat vergelijkbaar met Michigan een blue-collar staat is. In alle drie die staten uh, staat Romney op dit moment niet bovenaan ohio uh, in de polls staat St. bovenaan. In Tennessee ook. En in Georgia, wat, wat de meeste afgevaardigden levert. Want daar gaat het daar uiteindelijk gaat het om. Het om he? De hoeveelheid teken. afgevaardigden straks voor de Republikeinse conventie in augustus. 76 namelijk in Georgia. Daar staat Gingrich bovenaan. Ja. Oké, okay, dus die is inderdaad nog helemaal niet uitgeslagen. Die is niet uitgeslagen. En dan is er nog uh, uh, uh, een mogelijkheid. Hè? Um dat uh, uh, uiteindelijk op die conventie, dit is mm -hmm. even gewoon technisch natuurlijk... Dat, wordt dat een definitieve zo, kandidaat gekomen. Ja, gekozen, wordt een de definitieve ja. in, in augustus. Dat zou wel eens een, een, een, uh, kunnen staken, dat ze daar niet uitkomen. En dan wordt er gezegd, en dan moet er altijd nog een, ergens een wit konijntje uit een hoed komen. En heel iemand anders die dan de boel ineens gaat redden. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat deze nipte de overwinning van Mitt Romney het probleem voor het establishment van de Republikeinse Partij... die natuurlijk met heel veel zorg kijken naar al deze kandidaten... waarvan ze eigenlijk denken, er is er niet één bij die echt goed is... dat dat probleem nog iets groter is geworden. Als Romney had verloren, dan hadden ze nu waarschijnlijk al gezegd... oké, okay, we moeten nu nog iemand anders inbrengen. Want dan kan die nog meedoen, kan die nog genoeg afgevaardigden uh, verzamelen... en dan kunnen we dat op de conventie ja. netjes afmaken. Nu Romney niet verloren heeft, is dat ingewikkelder. Ja. Wat er nu kan gebeuren is dat er straks geen van deze kandidaten... genoeg uh, afgevaardigden heeft op het congres om een meerderheid te krijgen. 1144 moet je er hebben. Dan krijg je een zogenaamde brokered convention. En dan kan er een nieuwe kandidaat opstaan. Uh, waar dan? Want dan zijn alle afgevaardigden weer vrij om te stemmen op wie ze willen... Daar worden een aantal namen voor genoemd. Jeb Bush, de broer van George ja. W. wordt steeds genoemd. Mitch Daniels, van de gouverneur, gouverneur van, in van Indiana. Ja, oud-gouverneur van Florida. Mitch Daniels. Chris Christie van New Jersey. Sarah Palin heeft al gezegd. Ach, dat daar heb je er weer een. convention wordt dat zij ook weer gaat meedoen. Paul Ryan, een uh, lid van het Huis van Afgevaardigden, heel populair. En uh, de belangrijkste dark horse, Marco Rubio, dat is een van Cubaanse afkomst, jonge senator uit Florida. Het, het zou, zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Het zou maar... kunnen. Even de inhoud, want ja. daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, Romney die ging deze voorverkiezingen met als globaal thema, zeg maar heel breed genomen, de economie. Ja. Uh, met, maar... met als thema. Ik heb laten zien dat ik een bedrijf kan leiden, dus ik kan ook het land leiden, ja. economisch. Precies, ja. dus een helder boodschap. Zie maar boot, hoe rijk van. ik ben geworden. Maar nu lijkt het oor. of die centorum de dus hele zaak gekidnapt en gekaapt heeft met dat religieonderwerp. Met met uh, religie is het nou zo dat uiteindelijk dat thema bepaalt wie straks uh, boven komt drijven en het tegen Obama gaat op, opnemen? Nee, dat kan je niet zeggen. Uh, maar het is wel het thema. Inderdaad, waarmee Centorum nu uh, laat zien dat je daar heel ver mee kan komen. Er is een thema wat binnen de Republikeinse Partij... Uh, de, de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Dat, dat hebben, de, hebben de Republikeinen aan zichzelf te danken. Want mm. dat is begonnen onder George Bush. Karl Rove, heeft altijd, de, de belangrijkste adviseur van George Bush... Ja. heeft altijd gemikt op dat electoraat en gezegd... die moeten we in ieder geval hebben. Dus al die, die uh, sociale kwesties, die morele kwesties... abortus, euthanasie enzovoort... zijn steeds belangrijker geworden, ja. Ja, dat is een beetje een tovenaarsleerling geworden. Samen mm. met die Tea Party. Um, het is heel belangrijk. Uh, mm. Maar uiteindelijk, uiteindelijk gaat de economie de doorslag ja. geven. Dat is dus het altijd zo in de Amerikaanse Is, het, is het een van deze kandidaten die we nu zo'n beetje doornemen zijn die bij machten om Obama en zijn kamp angst aan te jagen? Zien zij ze als werkelijke bedreiging of denken ze... eigenlijk zijn ze allemaal te licht? Nou, kijk, Obama kan natuurlijk nog steeds echt niet op zijn lauwere rusten. Dat hangt er ook heel erg vanaf wat er tussen nu en november... in de economie gaat gebeuren. Stel dat het uit de hand loopt met Iran bijvoorbeeld. Wat zou dat dan kunnen gebeuren? Precies, dat is het hele Precies, olie, olie olieprijzen enorm natuurlijk. omhoog. Uh, ja. ja. Amerikaanse economie stort in. Of, of er gebeurt toch wat in de eurozone. Geeft hem dat Amerikaans? juist kansen of juist... Niet? Of is hoe slechter niet het gaat met de economie... is uh, de algemene kennis uit het verleden... Uh, hoe slechter dat is voor de zittende president. Nou. En ook, ook op dit moment... De, de, de cijfers van Obama... als het gaat om hoeveel mensen hem een goede president vinden... gaan de laatste tijd weer wat omhoog. Maar ook niet heel spectaculair. En ja, de nationale uh, peilingen wijzen uit... dat Obama en Romney ongeveer nu gelijk staan. Uh, en dat Obama en Santorum... dat ontloopt elkaar een paar procenten... Maar dat zegt nog niet zo heel veel, want er zijn nog ontzettend veel zwevende kiezers. Mm -hmm. Dus die cijfers zeggen op dit moment nog niet zo veel. Gaan die de democraten nog iets onder ondernemen, denk jij? Of gaan die toch maar zitten afwachten? Obama is al druk campagne aan het voeren. Gisteren op de dag dat er in Michigan uh, primaries waren... De, de staat van de auto-industrie waar Romney in Detroit geboren moest winnen... de stad van de auto-industrie, ja. hield Obama in toespraak... Uh, voor de United Auto Workers in Washington. Dat mm -hmm. is een soort... Vereniging van uh, arbeiders in de auto-industrie. Waar die nog eens even fijntjes herinneren aan de. Een uh, opiniestuk in de Washington Times van, Centaur, van uh, Romney, die zei let Detroit go bankrupt. Ja. Geef hm. geen geld aan de auto-industrie. Uh, wie heeft de auto-industrie uiteindelijk gesteund? Staat, de staat andere... onder leiding van Obama. Zo is en, het. Met, en al zijn geld terug. Oké. Okay. Ja. Uh, wij gaan heel eventjes pauzeren, aangezien er nieuwsster weer en verkeer aankomt. Daarna zijn wij keihard bij u terug met ons buitenlandpanel, waar u Chris Keijnen opnieuw in kunt horen. En ook Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal.